Kees Groot met het NOS-journaal. De dood van haar dochter. Het meisje van acht viel twee jaar geleden van de tiende verdieping van een flat naar beneden. Er is volgens het OM nieuw bewijs binnengekomen dat wijst op betrokkenheid van de moeder. Ze wordt verdacht van moord, dan wel doodslag. Meteen na de dood van Charlene werd de moeder ook al gezien als verdachte. Maar vanwege gebrek aan bewijs werd die zaak geseponeerd. Zilveren Kruis onderzoekt 86 fraudegevallen in de wijkverpleging. Er zou zo'n 50 miljoen euro onterecht zijn gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. In 12 gevallen heeft Zilveren Kruis aangifte gedaan en er zullen meer aangiftes volgen. De wijkverpleging wordt pas sinds twee jaar vergoed door de zorgverzekeraars. Volgens een woordvoerder trekt dat nieuwe zorgaanbieders aan die niet altijd de beste bedoelingen hebben. De VN heeft een rapport over de Rohingya teruggetrokken onder druk van de regering van Myanmar, schrijft The Guardian. Rapporteurs hadden dit voorjaar ernstige ondervoeding vastgesteld bij 80.000 Rohingya-kinderen. Dat was volgens het rapport een gevolg van het geweld van het Myanmarese leger. Het rapport werd in juli gepubliceerd, maar is volgens de Britse krant op verzoek van de regering van Myanmar offline gehaald. Op het Van Starkenborg kanaal bij Noordhoorn in Groningen is een vrachtschip tegen een brug gevaren. Niemand raakte gewond. Volgens de schipper had hij toestemming gekregen om onder de open brug door te varen toen die ineens weer naar beneden ging. De brug bij Noordhoorn was pas sinds augustus in gebruik. Door het ongeluk is de brug ontzet. Hij kan daardoor voorlopig niet worden gebruikt door auto's. Ook het scheepvaartverkeer op het kanaal is voor onbepaalde tijd gestremd. Het weer, het wordt 17 graden in het noorden tot 22 graden in het zuiden. Er zijn wolkenvelden, maar ook laat de zon zich regelmatig zien. Morgen, vooral in het zuiden, meer zon en iets warmer. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Herstaan op dit moment. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Scheen was erg gauw kloppen En niemand ontsnapt de De dus strik in de zee Dus drink, kom, laat niet mee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 Hoepa, hoempa, hoepa hoempa in de straten, Thijs die haalt zijn tuba weer van stal. Zelfs de poes wordt wakker met een kapter. Het was vannacht weer bal. En straks in het café zing.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 Liefde en trouw maar een spoedig voor Je bent als een wilde idee die slecht. Duizend jaar terug, ons land was enkel kozee. Donk men in China uit verveling leer. Maar wat een geluk voor ons, kwamen zij toen niet naar hier. Maar een badje vier van langs de rijnen wel lekker badje bier. Al kreeg hij nooit het lintje van iets op zijn borst. Dankzij de brouwer hebben we nooit meer dorsten. Dus maak je borst en je glas maar dan en zeg ons plechtig te gaan. Leven de man die het bier op, je bier uit bot van je pennen biedt voor jou. de man die bier ja begin jij nu ook al. Aan ja, ja. die biedt woonde man Jan Willem Beukelshoen. Dat die haar in kaart vindt men nu heel gewoon. Maar hij heeft dat idee vast bij een biertje opgedaan. Het bier daar vliep vulde stof, zo van bier vliep aan zijn naam. Ah, oh, kreeg hij nooit het lintje van verdiensten op zijn borst. Dankzij de brouwer hebben we nooit meer dos mee. Nee, nee. Dus maak je borst en je glas maar nat en Zeg ons plechtig naam.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 Zijn de vrouwen, ja. hebben we nog meer dorst? Nee, nee. dus maak je borst en je glas, varen dat en zeg ons blijft te voor de man die het bier uitkomt, maar je hindert de bier vooruit. Ja, hij ga gaat, hij ga gaat maar. Ja, we kunnen nu bij deze, de ontdekker van het glas. De maker van het vat, van napkaan en koolzuurgas. Maar voor de allergrootste, voor hem houden we hier. Vijf minuten stilte voor de ontdekker van het bier. 1, 2, 5, OOOOOOOOOOOOOK oh, Kreeg hij nooit het lintje van verdiensten op zijn borst. Dankzij de brouwer hebben we nooit meer door Sneeuw nee, Dus maak je borst en je glas bij de hand en zeg ons plek te gaan. Leven de man die het vieren uit van je hippe de biep, hoera. Hip, hip, hip, hip, hoera. Het staat vast, jij wilt ver hier vandaan, een land ver op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 Brexit. Brexit. Brexit. Brexit. Big Brexit. big Brexit. big Brexit. Brexit. Brexit. Brexit. Brexit. Brexit. dat zand voert uit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 Ons deugd dat deze geluidsdragers de tand des tijds hebben doorstaan. De klanken van weer. En met liefde bereid onontbeerlijk maar heerlijk geurend kopje koffie, nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoer uit Zandvoort. But it's hard.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 We're <laughs>